Kees Groot met het NOS-journaal. Het kabinet overweegt een frugat te sturen naar de onrustige straat van Hormuz bij Iran, melden bronnen in Den Haag. Het marineschip zou zich aansluiten bij een internationale zeemacht die in de zeestraat een vrije doorvaart moet garanderen. De Amerikaanse minister van Defensie vroeg eind juni om hulp van andere NAVO-landen. De legertop maakt nu de komende weken een risico-inschatting voor het sturen van het Nederlandse vergat. En half augustus wil het kabinet een definitief besluit nemen. De Rijksuniversiteit Groningen heeft ruim 1 miljoen euro aan belastinggeld gestoken in een project in China. Maar daarvoor had de universiteit alleen privaat geld mogen gebruiken. Dat schrijft de onderwijsinspectie. Het geld was bedoeld voor het opzetten van een campus... maar het project werd vorig jaar afgeblazen. Eerder was al duidelijk dat zeven ton aan publiek geld ten onrechte was gebruikt. De Rijksuniversiteit Groningen heeft het geld teruggestort. In Georgië heeft een omroep een uitzendverbod gekregen... nadat een van de presentatoren live op tv een tirade begon tegen president Poetin. De presentator was boos over de strafmaatregelen die Rusland genomen heeft... na anti-Russische protesten in Georgië. Moskou noemde de uitval van de presentator onaanvaardbaar. Ook de Georgische president veroordeelde de tirade. In de auto die zaterdagochtend in België een gevel van een café ramde... zijn lachgaspatronen gevonden. Dat bevestigt het Belgische Openbaar Ministerie. Bij het ongeluk in de plaats Kortesem kwamen alle vijf inzittenden om het leven... onder wie een Nederlander. Ze waren tussen de 18 en 22 jaar... Het is nog niet duidelijk of ze ook daadwerkelijk lachgas hadden gebruikt. Het weer wisselend bewolkt soms wat zon, maar ook wat buien. Vooral in de noordelijke helft van het land. Het is 16 tot 19 graden. Morgen op de meeste plaatsen droog en af en toe zon. Met ongeveer dezelfde temperaturen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Nog altijd veel vertraging op de A4 van Amsterdam naar Den Haag... bij Zoeterwoude, 15 kilometer na een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. De vertraging is nog ruim drie kwartier. En op de N200 van Amsterdam naar Halfweg... bij Halfweg drie kilometer file met een kwartier op onthoud. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Zandvoort heeft het, en jij beleeft het. Zon, zee, zee, Zandvoort, een zomerhit. Oh, Dit is de zomer van ZFM, met nu de herhaling van Zandvoort op Zaterdag. Zandvoort op Zaterdag. Family picture, no fairy tale kind of living. We all got a wish list, we don't all get presents for Christmas. But now, I'm on a mission to shine. Got my mom by my side, and she's one of a kind, and that's why I feel so alive in many ways. But if I fall from grace, I hope ever waits. Keep the faith, stay focused, but sometimes get lost in the moment. Feeling like a kid having to deal with all these emotions. Now you wanna press for one. I fast forward. Go! A new beginning. Started from the bottom, now we here winning and near finished uh, One ticket for the ride of your life Change your tomorrow, I'll see if you pass behind and, and just fly Tell me what you're waiting for You're stuck in the same old Switch straight to eternal sun Stop wishing on the rainbow Can't run away, no you never back down Can't run away, no you never back down There's only one way to go A slack of direction keeps my head stressing. I'ma need the help of hand with these questions. Nerves about to pop, pop, pop under pressure. Strong habits, hard to break patterns. Grew up in poverty with just one of my parents. No money to spare, the money wasn't there. So Trying to understand how I wanna be bigger than life. Stop wasting time. No more days in my room watching time fly buy a lot from the, I'm ready for whatever comfort zone is where the magic happens uh, raise the bar no limits can't slow down till you're finished uh, one shot one ticket for the ride of your life change all tomorrow see if you pass behind and just fly tell me what you're waiting for you're stuck in the same old. Dagmiddag. we zijn er met de derde uur weer van dit programma. En daarin de volgende onderwerpen. Uh, over een tweetal nummers kijken we nog even terug uh, door de ogen van een drietal personen op de Formule 1 tijdens uh, Pit Report. Van uh, de, uh, de Formule 1 race van, van Oostenrijk. Die, die, die, daarvoor in Frankrijk, toen was de Formule 1 op sterven na dood. Was helemaal niks. Was helemaal niks meer. En uh, nu is iedereen weer laaiend enthousiast over het Formule 1 gebeuren. We kijken terug met een drietal personen op deze uh, race. Verder hebben we natuurlijk rond de klok van half vijf het dier van de week. En die luistert naar de naam Daisy. En als u de foto van Daisy zie ziet, dan schrikt u in eerste instantie. Maar het is een hele, hele lieve hond. Het dier van de week om half vijf. Het gedicht van de week, nou uh, Rob heeft er twee liggen. Uh, uh, en conform het British uh, uh, Festival in a Great British uh, Tradition... ...zullen wij deze week het gedicht van de week in het Engels doen. Dus ja, maar het is een beetje tropisch, hè? Tropicana. Uh, ja, en, uh, ja, ja, ja. Er nou, ja, ja. liggen er twee voor je, je ter beoordeling. Ik ben benieuwd welke het wordt. Goed, dat om een kwart voor vijf. En wellicht nog wat uh, sportkort... ...of in ieder geval sportnieuws uh, vanaf Wimbledon. En dat heeft alles te maken met Kiki Bertens. En we kijken natuurlijk nog even naar uh, de Tour. Naar de eerste vlakke etappe van Brussel... Uh, uh, ...met eventuele kansen voor de Nederlanders... Ze hebben nog 31 kilometer te gaan en geen Nederlander in de kopgroep. De peloton rijdt op 1 minuut 30, dus het zal een massasprint gaan worden. En dat zal goed nieuws kunnen zijn voor wellicht een aantal Nederlanders. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook het derde uur te blijven luisteren en kijken naar uw enige echte lokale zender, ZFM Zandvoort. Dankjewel, Albert-Jan. Kijken doe je via wwwzfm livenl En hier is Ansel. Ils parlent tous comme des animaux. De toutes les chats, ça parle mal. 2018, je sais pas ce qu'il se faut, mais je suis plus qu'un animal. J'ai vu que le rap est à la mode. Et qu'il mange mieux quand il est sale. Bah, faudrait peut-être casser les codes, une fille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 Van CFM zijn een hele zomer lang bij je met uiteraard lekkere muziek, waaronder deze van Agneta Vetskos. CFM Race Radio, Pit Report. Pit Report. Ja, 16 over vier. Jij hebt vast dus zeker wel wat Formule 1 nieuwtjes. Ja. Oh, wacht. Ben ik er, ben ik er weer? Ja, ben ik er weer? Oké, okay, ja. dankjewel. Nee, we kijken even terug met een drietal personen terug op de Grand Prix van Oostenrijk die zo geweldig is verlopen voor Max. en We hebben drie reacties voor ons liggen. Allereerst Jos Verstappen. Ook Jos Verstappen nam alle felicitaties... naar de gewonnen race in Oostenrijk dankbaar in ontvangst. Het Zij feit dat zijn zoon Max geen straf kreeg... voor de inhaalrace bij Charles Leclerc... zorgde ook bij Verstappen Senior voor opluchting. We vlogen elkaar allemaal in de armen... al dus de voormalige Formule 1-coureur. Dit is hoe de Formule 1 moet zijn en wat de sport nodig heeft. Leclerc moet Max daar gewoon de ruimte geven... Als ze hier een straf voor zouden geven, zou de Formule 1 helemaal kapot gaan. Ik snap dat er een keer teleurgesteld is, maar dit hoort namelijk ook bij de sport. Hoewel het kamp Verstappen de ontwikkelingen bij de Red Bull en Honda... nauwlettend in de gaten houdt... verdreef de verrassende zege in Oostenrijk... alle gesprekken en verhalen over de toekomst even naar de achtergrond. Jos Verstappen, dit is een kort circuit met weinig grip. Daar pre presenteert de Red Bull meestal wel. En Max was zo waanzinnig goed dat hij zo hard ging tijdens de race was niet normaal. Echt niet normaal. Hij heeft het verdiend. Zo mooi voor al die Nederlanders en voor die mensen van Honda. De tranen rolden ook bij hem over de wangen. Teambaas Christian Horner van Red Bull... kort na de indrukwekkende zegen van Max Verstappen... in de Grand Prix van Oostenrijk... eindelijk hardop uitspreken wat hij al een tijdje dacht. Max is de beste coureur in de Formule 1. Ik dacht het al een tijdje, maar weet het nu zeker, zei de Brit... die geen mooiere overwinning kon, zich kon herinneren. De stijl en manier... ...waren op, waren grandioos. Hij valt terug naar bij de start van plaats 2 naar plaats 8 en vecht zich dan terug in de race. Hij weet zich naar voren te manoeuvreren en doet dat op een manier die grenst aan perfectie. Met bewonderingen heb ik erna gekeken hoe, zijn banden en remmen hoe hij zijn banden en remmen beheert... ...en het team aanstuurt via de radio en die auto door de race draait. Het jurybesluit om Verstappen niet te straffen voor zijn late inhaalactie bij Charles Leclerc... ...was de enige juiste beslissing, meent hoor nog ook. Het, is, het zou onverdraaglijk zijn geweest als het podium na de race zou zijn veranderd... na een race als deze. Dit was hard en fair racen tussen twee coureurs van de toekomst. Zij geven wat de Formule 1 nodig heeft. Wiel aan wiel gevechten. En tot slot, het Japanse automotormerk Honda is Max Verstappen dankbaar... voor zijn spectaculaire zegen in de grote prijs van Oostenrijk. Eindelijk, deze overwinning voelt als een nieuw begin... al dus technisch directeur Toyohura... Tanabe van Honda, die sinds dit seizoen de motoren levert aan Red Bull, de renstal van Verstappen. Honda boekte zijn laatste zeeg in 2006 toen de Brit Jensen Button de grote prijs van Hongarije won. In 2008 besloot Honda uit de Formule 1 te stappen. De Japanners keerden in 2015 terug en probeerden met McLaren nieuw succes na te jagen... maar het lukte niet met de Engelse bolide in de buurt van het podium te komen. Na drie jaar brak McLaren met Honda... En dan kijken we even naar de stand in een wereldkampioenschap. Natuurlijk, Lewis Hamilton, 4 uh, voorop. Nog steeds met 197 punten. Ge gevolgd door zijn teammaat Valtteri Botsas met 166. En nu op 3, iets stevigere Max Verstappen met 126 punten. En op 4 vinden we daar uh, Sebastian Vettel met 123 punten. Dan kijken we even wanneer is de volgende race. De volgende race is op 14 juli. Ook op een klein circuit waar veel ingehaald moet worden. En veel achterblijvers wederom gelept zullen gaan worden. Op 14 juli hebben we de grote prijs van Silverstone in Engeland. 14 juli zetten we vast in je agenda. Silverstone Formule 1. Dankjewel albert -Jan. We hebben dus zin in de race van 14 juli. En die gaan we natuurlijk weer met z'n allen volgen. En hopen dat Maxje Stappen wederom op het podium terecht gaat komen. Dat zou heel mooi zijn uh, met de Honda Red Bull. En het uh, kampioenschap plaats nummer 3 verstevigen. Lijkt me een goed idee voor uh, volgende week. Hier is Starship. Looking in your eyes I see a paradise This world that I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 What? van uh, CFM. Ga gewoon door. 24 uur per dag. Radio en TV. Kanaal 40 digitaal via Sigo. Dan zie je de CFM Text TV. Met uiteraard de laatste nieuwsjes uit Zandvoort. En we gaan weer een zomerse uh, plaat voor je draaien. Hier is Concoma. Ik ben zo'n pami. Dit is tus amigas que andamos ready. Het lo seguimos en el party. party. Calma, yo quiero ver cómo ella lo pum boom boom es una asesina. cuando baila, like yo, pum boom boom con calma como ella lo maneja me parece pum pum gela tiene adrenalina mete la pista ponteamelo lo que sea I like you pum pum gela ya vi que estás solita acompáñame la noche tiene nosotros tú lo sabes yeah. qué gana me dam dam dam debo hallarte mami Ese el pam pam yeah. Esa criminal como lo mueves un delito tengo que arrestarte porque pienso no me quito Zij. ja In we nemen de oude hit in van uh, Snow en je uh, hebt Geel nieuw jasje eroverheen. Het weet beweegt er Ook de, uiteraard de naam, uh, met snel samen, Daddy Yankee was dat uh, en Colcoma. Het is 2 uh, voor half vijf, we hebben hem, uh, dier van de week. Ja, als je de foto ziet, er is gek die rotte. Uh, ja, dan denk je, dit, uh, dit is een hele felle, maar dit is een hele lieve. En we hebben het over Daisy. Daisy is een stoere meid, maar wel met een heel zacht karakter. Je moet niet schrikken hoor. Ik uh, zie er misschien heel stoer uit... maar ik ben de liefste hond die er is. Mijn naam is Daisy en ik ben ongeveer drie jaar jong. Ik ben weggehaald bij mijn vorige eigenaar... omdat deze niet goed voor mij zorgde. Ondanks alles ben ik nog supergek op mensen. Knuffelen is echt het liefste wat ik doe. Ook ben ik goed in uh, kusjes geven. Hoe meer, hoe beter. Hoe ik op kinderen reageer weten mijn verzorgers helaas niet. Mocht u kinderen hebben, moeten deze wel stevig in hun benen staan. Ik wil best samen met mijn verzorgers kennis maken... met kinderen vanaf een jaar of acht... Wel is het belangrijk dat mijn nieuwe baas al honden heeft gehad... of zich goed, kan in, of zich goed inlezen heeft in mijn ras. Ik ben namelijk niet een hond voor iedereen. Hier in het asiel reageer ik heel netjes op de katten die hier wonen. Ik doe gewoon net alsof, alsof ik ze niet zie. Als de katten aan honden gewend zijn en uh, echt niet onder de indruk zijn... kan ik hier best mee samenwonen. Wel moet mijn nieuwe baas dit natuurlijk goed begeleiden in het begin... Met andere honden omgaan ben ik niet gewend. Ik zoek daarom mensen die het niet erg vinden om mij altijd aan de riem te houden. Hier in het asiel loop ik wel heel netjes aan de riem en luister ik goed. Zo negeer ik, op, uh, zo negeer ik de mensen en de meeste honden ook netjes. Mijn verzorgers zijn bezig om mij een melkkorf aan te leren... omdat er altijd honden zijn die niet goed onder appel staan... of toch loslopen waar dat niet mag. Of ik alleen thuis kan zijn weten mijn verzorgers helaas ook niet. Wel ben ik heel rustig en blaf ik niet in de kennel... En ben ik netjes zindelijk. Voor koekjes doe ik alles. Dat is zo lekker. Ik geef er nog geen, nog geen pootjes voor, want dat ken ik nog niet. Maar kusjes, die krijg je des te meer. Ik ben van mijn ras wel heel relaxed en maak mij niet zo snel druk. Ik zoek een huis waar ik lekker met mijn baas op de bank kan luieren na een goede wandeling. Zou jij, uh, zoek jij een maatje voor het leven? Ik ben wel op zoek, maar het, naar het geluk van mijn leven... En waar verblijft Daisy? Daisy verblijft in het Dierenthuis Kennemerland, Keesomstraat 5, te Zandvoort. Telefoon is bereikbaar op 088-811-3420. 088-811-3420. Maar kijk ook even op de website wwwdierenthuis Want ook Daisy verdient een thuis. Zo is het maar net, Albert-Jan. En we gaan ook zorgen dat Daisy op de CFM-app terechtkomt. Dus dan kan je ook kijken hoe Daisy eruit ziet... Via Play Store, App Store en Windows Store download je onze app. En dan blijf je op de hoogte van niet alleen het dier van de week, maar ook alle laatste nieuwtjes uit Sanford. Ik weet niet wat jou zoveel heeft gebracht als ik jou zie s'avonds bij het paard. But you know Het zou toch mooi zijn als Daisy een nieuw baasje zou krijgen. Dus ga voor Daisy of de andere leuke honden... naar het Kennen aan de Keesomstraat nummer 5 hier in Zandvoort. Ze zitten allemaal te wachten daar op een nieuw baasje. Dus ga een keertje langs als jij op zoek bent naar een leuk huisdier. Konijnen zijn er, honden, katten, van alles en nog wat, albert -Jan. Zelfs hamsteren kan je daar doen, dus uh, kennen we dieren thuis, Keeshoestraat nummer 5 in Zandvoort, Nieuw-Noord. De Frank Boeien groep in Tronenburg Park. En daarachteraan desk op John Farnham en Jor de Force. Dat betekent het gewoon goede muziek op je eigen lokale radio. Zie uh, En vooral het laatste half uur van uh, Salford op zaterdag is altijd verrassend, uh, Albert Jan. Ja, ja, nou dat zeg dat ik net tegen je, van ja. heb je nog wat leuks te melden? Ja. Toen dus zeg je, ja, Kiki Bertens ligt eruit. Ja, ik ja. bedoel, dat uh, actueel, hè? Ik he? zeg leuks te melden. Ja, we, uh, daarvoor gaan we even naar uh, uh, Wimbledon in Engeland. Op, uh, boven dit artikel is wisselvallige Bertens uitgeschakeld op Wimbledon. Kiki Bertens is in de derde ronde van Wimbledon uitgeschakeld. De Nederlandse tennister verloor in twee sets van Barbora Strikova 5-7-1-6. Bertens brak Strikova in de derde game meteen. De Tsjechische kreeg een game en na meteen een breakpunt na een zwakke voorhandslice van Bertens, maar die wist ze niet te benutten. Maar bij de volgende kans was het wel raak voor haar 2 tegen 2. Bij 4-4, in de belangrijkste, belangrijke negende game, kreeg Bertens weer een breakpunt. Die werd vakkundig weggespeeld door Strikova. Een gelukkige netbal van de als vierde geplaatste... bezorgde haar weer een kans op een break. Maar ze miste vervolgens de backhand langs de lijn. Ook de volgende twee breekpunten werden weggeslagen door Strikova. Een briljant dropshot bezorgde Bertens breekpunt nummertje 5 in deze game. Een onbegrijpelijke slappe voorhand crosscourt is het net, in het net zorgde voor de zoveelste juice. Uiteindelijk konden zes kansen om te breken Bertens de game niet bezorgen. Nou, in ieder geval Bertens zal iets gaan zakken op de wereldranglijst na dit verlies... aangezien ze vorig jaar nog de kwartfinales haalden... Tot zover het bericht over mevrouw Bertens. Dankjewel. Ja, nou ja, zonde. Ja. Niet gelukt uh, dit jaar op Wimbledon. Ja, goede muziek. Uh, het laatste half uur bij CFM. Oh, I could hide neath the wings of the bluebird as she sings. The six o'clock alarm would never ring. But it ring.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 Muziek waar je altijd vrolijk voor wordt, deze van The Monkeys en Daydream Believer. Ja, we gaan op naar het gedicht van de dag, maar eerst deze. niet ontbreken bij het begin van de Tour de France. Je de Le Printemps. Het is uh, kwart voor vijf geworden. Tijd voor het gedicht van de dag. Vandaag nemen we de tickets to the tropics. Here I'm sitting and it's getting cold. The morning rains against my window pane. While the world it looks so cold and grey. In my mind I drift away. Then, I'm on my way to a tropic island. You had always said I was a dreamer. You were right. I'm gonna buy me a ticket to the tropics. Forget our love and leave this place behind me. I'm gonna buy me a ticket to the tropics and prove myself that I can't live without your love. Here I'm sitting in the middle place, sun is shining on my face again. Think about the way it had to end. Now I'm sitting here alone, and it's not the way we were together. I want you to know I'm gonna miss you, miss you bad. I'm gonna buy me a ticket to the tropics, forget our love and leave this place behind me.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 Het is Britse weekend in Zandvoorts. Dus vandaar ook een Brits gedicht. Dankjewel Albert-Jan daarvoor. Je de tickets to the tropics. Ja, dat brengt ons bij deze. Herinner u zich deze nog, nog, nog, nog. Gerard Joling. Met dat hele hoge stemmetje. Het gedicht van de dag hoorde je hem nog een keer de zin van Gerard Joling en Tickets to the Tropics. Ja, normaal gesproken, Albert-Jan, gaan we nu een gesprek aan met collega Heij. Fred Heij, maar hij is er niet vandaag. Nee, want hij is jarig. Hij is uh, jarig, van harte gefeliciteerd, Fred. Ja, hij, ja. Is, uh, hij, is, hij is de puberteit wij hij met is nu 50 geworden. 50 jaar geworden alweer. Jazeker. 50 jaar, dus groot feest uh, en Fred uh, viert dat uh, uiteraard gezellig thuis. Dus over Echt? twee weken, dan is het weer. Gelijk heeft hij met uh, entertainment voor you. We gaan voor uh, hem nog even een plaatje draaien. Deze vind ik. Ik weet niet wat het is hoor. Maar het is 30, 40, 50 jaar. Oké, okay. Django, wacht er. De jaren vliegen snel voorbij. Je bent geen twintig meer. En als je in de spiegel kijkt. Dan denk je telkens weer Alweer wat kiegelootjes erbij Maar ach, dat staat me goed Als ik het zelf mag zeggen Ik heb me Had. Nu zit ik S'avonds op de bank bij mijn allerliefste schat. We zijn al lang geen twintig meer. Het maakt niks uit, het gaat me goed. Als ik het zelf mag zeggen, ik heb me En het heeft dat helemaal niet? De de nee, de is de nog een jongen. Jonge God. Jonge God. Echt waar. ja, dan wordt het hele leven heen Speciaal voor uh, collega Fred gedraaid. 50, 50 jaar geworden, nogmaals Pret. Van harte gefeliciteerd. 30, 40, 50 jaar. Dat was hem de single van uh, Django Wagner. Ja, het zit er bijna op, maar uh, ja, vanavond ja. nog een uh, mooi festival. Ja, nou al is nog even een uh, mededeling. Uh, Dylan Groenewegen heeft de, de, de Massa Sprint niet gewonnen. Hmm. Maar wel teamgenoot Teunissen. Dus Teunissen is een ploeggenoot die start in de gele trui. Morgen. Want, uh, is dat uh, ook een Nederlander of niet? Nee, nee, voor mij is dat een Belg. Ja, daar was ik ja, kapot go van... Goed zie, ik, goed, zie we in de herhaling zien we het nog een keer gebeuren. Maar Dylan kwam twee kilometer voor de finish helaas ten val... Maar goed, teamgenoot pakt wel het geel. Goed, dan gaan we nog even terug naar vanavond. Uh, tijdens het British Tropical Festival. De uh, line-up voor vanavond is het, uh, de, allereerst nog even Chin Chin. En in combinatie met Friends in de Halterstraat. Een special uh, DJ boost. Lyle Hardy ook in de Halterstraat. Uh, de Jotta Reggae Band. Wapen van voor op het Gasthuisplein. De coverband Flirt. En een combinatie van vier, Café 4 en Café Anders, ook in de Haltestraat. Saskia, Soulful en Friends. Dat belooft een Tropical British Festival te worden vanavond. We hebben te zien in Albert dankjewel weer. En volgende week zijn we er gewoon weer. Volgende oh, week zijn we er gewoon weer. Wat is dit nou weer? Ik zei niks. Nee, oh ja. Het is natuurlijk ook uh, Monty Python, die staat uh, in het uh, thema van het uh, British uh, Festival. Klopt, de Silly Walks. Oké, okay, nou we gaan hem ook draaien. Als de laatste plaats doen we altijd eigenlijk. We doen he? we altijd al. Hier is Motte Puiten. Fijn weekend. Dag. Doei doei. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on last gristle. Don't grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. Amen.